Er zijn aanwijzingen dat de Libische legerleiding wapensystemen opstelt bij moskeeën... in de hoop dat de NAVO ze niet onder vuur neemt uit vrees voor burgerslachtoffers. De opstand is nu een paar maanden aan de gang. Het ziet er niet naar uit dat kolonel Gaddafi snel wordt verdreven. Daarvoor zijn de rebellen te zwak. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft de bevolking opgeroepen... om vandaag massaal de straat op te gaan. De beweging en andere activisten vinden de hervormingsplannen... van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan.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 De opstand van de gevangenen begon vorig weekend. Vrijdag werd het leger ingezet. De militairen vonden in de gevangenis tientallen wapens, granaten en 45 kilo cocaïne. Tot nu toe zijn drie militairen en een onbekend aantal gevangenen omgekomen. De voormalige Sovjet-dissidente Jelena Bonner is overleden. Bonner was de weduwe van André Sakharov, de winnaar van de Nobelprijs van de Vrede in 1975. In de Sovjet-Unie werd Bonner in de jaren 50 lid van de Communistische Partij... Maar in de loop der jaren raakten ze steeds meer betrokken... bij een groep van politieke dissidenten. In de jaren 70 ontmoetten ze André Sakharov en trouwden met hem. Ze leefden tot zijn dood in 1989 samen in Gorki... de plaats waarheen Sakharov was verbannen. Ze richtten de André Sakharov stichting op... en werd een van de leidende figuren van de democratische beweging in Rusland. Bonner stierf in de Amerikaanse stad Boston, waar ze woonde. Jelena Bonner was 88 jaar.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 Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen wisselvallig, met vrij veel bewolking en kans op een bui. Het wordt wel iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op last van de politie rijden er op dit moment geen treinen tussen Amersfoort en Baan. Reizigers daar moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Nu last-minute vakantievoordeel bij Wekamp.nl. Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Wekamp.nl Klikt met jouw vakantie.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 Zoals u van ons gewend bent, beginnen we de uitzending van Vroege Vogels altijd met een geluid. Gebrul, gepiep, gefluit, gefladder of geknor. Soms heel makkelijk herkenbaar en soms juist lastig uit te vogelen. Vandaag beginnen we met een geluid dat we een paar weken hebben moeten missen, maar dat vanaf nu hopelijk weer wekelijks te horen is. Let op, daar komt het. Moet ik nou Donald Duck gaan nadoen? Ja, je moet iets ik... zeggen. <laughs> u heeft haar wellicht herkend. Het betreft hier een zoogdier dat u het vaakst kunt waarnemen in de weilanden van Noord-Oost-Groningen. Helaas is deze soort nogal gevoelig voor longaandoeningen. En zodoende ja. zat ik hier de afgelopen weken in mijn eentje. Maar ze is er weer, Janine. Welkom. <laughs> ja, je zei het al. We beginnen deze uitzending vaak met gebrul, gepiep, gefluit, gezang. Maar er is een natuurfenomeen dat al deze geluiden kan produceren. En meer. Ja, deze bijzondere cacophonie van geluiden wordt veroorzaakt door de wind. Hier ten volste benut in een geluidsinstallatie die te zien en te horen is op Oerol. Het festival dat nu in volle gang is op Terschelling. Tien dagen het geluid van een eiland is dit jaar het thema. Voor iedereen die er in een tentje verblijft hopen wij van harte dat dit geluid hen bespaard blijft. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe editie van Vroege Vogels. Met vandaag vleermuizen, vossen en volkstuinen. We allitereren weer lekker. Voor het eerst in Europa zijn er nu ook webcams geïnstalleerd in een vleermuizennest. In een bedrijfspand in Waddingsveen. Een unicum. We praten straks met een van de betrokken vleermuisonderzoekers. En een ander succesnummer met webcams was natuurlijk de Vossenburgt. Meer dan 2 miljoen keer werd de Vossenfamilie digitaal bezocht. En samen met Nederlands grootste vossenfreak, Jaap Mulder, blikken we straks terug op dit bijzondere project. Wij zijn Menno Benveld en Janine Aubring. En tot tien uur zijn wij vroege Vogels. het eerste deel à la Breve uit de Symfonie in D-Groot... van de Italiaanse componist Giovanni Battista Sammartini. 44 jaar terug begon zijn opa ermee. En al gauw mocht hij als klein mannetje mee het bos in. Nestkasten controleren en vogels ringen. Toen Henry Bouwmeester 15 was... kreeg hij zijn eerste eigen stukje onderzoeksterrein... op het landgoed Weldam in Twente. En nu? In 2011 geeft Bouwmeester leiding aan een van de oudste particuliere nestkastonderzoeken van Nederland. Na bijna een halve eeuw onderzoek en vele duizenden nestjes van koolmezen, pimpelmezen, gekraagde roodstaarten en bonte vliegenvangers... heeft Bouwmeester al de nodige leuke ontdekkingen gedaan. Nu, aan het eind van het broedseizoen 2011, is Rob Buiter meegegaan met de nestkastcontrole van een razendsnelle Henry Bouwmeester. Je bent uh, te snel voor mij, Henry. Ja, maar bij ja, dit, uh, ja, bij dit ja. werk moet je snel zijn. Uh. Je fietst even voor mij uit. En de, zelfs terwijl je nog niet van de fiets af bent gestapt, heb jij al een nestkast uit de boom gewipt. Ik <laughs> ben nog half buiten adem. <laughs> Helemaal achter adem, ja. Nou, Dat is vooral uh, te doen om uh, te proberen om uh, het vrouwtje te verrassen wat uh, vaak uh, op de jongen nog uh, zit om de jongen warm uh, te houden. En... Als ze, als ze hier al, al iets horen komen, dan wippen ze al van het nest af. Ja, je, je hebt hier een, een speciale stok, een beetje zoals een telescoopstok... Uh, die je ook voor het uh, ramen wassen kan gebruiken. Maar die heb je zo aangepast, met, ja, een, met een mooi precies. klepje om het uh, gat af te sluiten... en daar het meteen ook een haak aan waarmee je de nestkast uh, uit de boom wipt. Ja, precies. Uh, je, ja. je hebt nu iets uh, aan de binnenkant uh, erin. Uh... Nu de jongen van zeven dagen in deze kast zitten... zetten we een valletje om de ouders uh, te vangen... Dat is een klepje wat wel uh, naar binnen toe open gaat. Dus als de en, uh, een van de ouders straks komt voeren, dan kan hij er wel in, maar er niet ja. meer uit. Nu dus... kan de kast dus naar de boom en dan moeten we ons even uit de voeten maken. Om, uh, en dan wachten de rust De rusten doen weerkeren. En hopen dat we bezoek krijgen uh, van de ouders. Dus hup, langs de omgekeerde weg. Ja. kast weer aan de stok, wat aan ik. het haakje. En nou wegwezen. En nou op afstand wachten. Oké. Okay. fiets weer mee. Kijk, hier heb je nog zo'n leuk... Uh... Leuk het signaal van dat we hier toch echt in, in, in, in het buitengebied van Goor zitten. Ik heb dus nog gewoon eh, prikkeldraad langs de Bijlanden met eh, asbestpalen van de ethenietfabriek. En nu kan ik wel heel, iets, iets heel leuks vertellen wat ik in mijn jeugd deed. Um, uh, als kind was je inderdaad met opalen op stap met, uh, met die nestkasten. En ik uh, kwam op het idee van je zo meer uit te halen. En wat we op een gegeven moment deden, is met een bolkophamer uh, het, het veld in. En met de inferme tic, een inferme tik een gat in zo'n paal slaan. En je had er weer een nestkastje tiener... bij. <laughs> ja, dat zeg je nou inderdaad vroeger met opa. Jij loopt al een paar dagen mee in dit werk. Dit is het 44ste broedseizoen waarop nestkastonderzoek plaatsvindt. Ja. Ik sta ondertussen met een schuine oog te kijken. Volgens mij zag ik wat vliegen bij die boom. We gaan even kijken. Dan zien we het snel ja. Even kijken. Volgens mij heb je er één. Je ziet al wat beweging je Ik zie wat springen achter, het, uh, achter de vliegopening. Ja, we hebben in ieder geval een van de ouders uh, gevangen. We hebben de, de moeder C's geringd. Ze heeft een ring uit de serie AJ92. En dan weten we daar meteen dat ze twee jaar geleden als nestjongen is geringd. Want die serie die hebben we bij nestjongen gebruikt. Even het uh, dikke boek erbij, met alle aantekeningen. Ja, ik wil even kijken of we deze dame al eerder uh, in handen hebben gehad. Want in de eifase controleren we ook. En dat is nog niet het geval. Dus die kan nou in de registers. Klein veertje ook uitnemen uit de staart en uit de vleugel. Ja. En in een envelopje voor uh, nader onderzoek. Nader onderzoek voor het stabiele isotopenonderzoek. Dus, dus Op... zeg maar de, de chemische samenstelling van de veer. Ja, precies. En dan kun je dus, we verzamelen een veer die dus in het overwinteringsgebied is geruit. Als ringer weet je welke veren hier geruit worden en welke veren in het overwinteringsgebied. Dus we verzamelen één veertje uit het overwinteringsgebied en een veertje wat hier is geruit. Zodat je op die, bij dat isotopenonderzoek dus kunt zeggen van hoe is de samenstelling van die isotopen in het overwinteringsgebied en hoe is die hier. In de grote database kun je dan uiteindelijk Iets gaan vertellen van in welke regio in Afrika hun overwinteringsgebied zal liggen. Wat dat betreft in de 44 jaar wel een hoop gebeurd. Dat je zelfs aan de chemische samenstelling van de veer al kunt zien waar ongeveer zo'n dier heeft overwinterd. Ja, precies. De wereld blijft zich ontwikkelen en oh, te ook het onderzoek eh, eh, zit zitten wat dat betreft in een heel eh, leuk tijdperk eh, waarin eh, heel veel eh, technologieën eh, ter beschikking zijn. Je hoort een zingen. Ja, dit is echt een uh, hele late. En um, wat, uh, wat je met mondelvliegenvangers hebt, um, dat is dat ze al redelijk uh, snel in het seizoen met uh, zingen stoppen. Op het moment dat, uh, dat ze een broedsel uh, gaande hebben. Want dan um, zingen ze af en toe nog wel eventjes om uh, hun territorium uh, af te bakenen uh, natuurlijk. Maar, de, maar uit, de vrouw is de, al een... Meer precies, meer, de, maar... de, de, de, de, de hoofdreden om uh, te zingen is, uh, aan die verplichting is voldaan. Dus wat je nu later in het seizoen, wat je nu nog aan zingende bonte mannetjes hoort... daar kun je bijna zeker van uitgaan dat het mannetjes zijn die nog steeds ongepaard zijn. De pechvogels. Dat, dat zijn de echte pechvogels, ja. Ja, het klinkt wel mooi. Ja, het, het, het, het is een heel rustige zang, maar ik vind het wel, wel een van de mooiere vogelzangen, ja. ja. Maar ik kan me wel voorstellen, Henry, dat als dit werk inderdaad al zo ontzettend lang loopt... dat je ook wel hele leuke lange termijn trends kan zien. Ja, zeer zeker. En dat is uh, een, een, een van die lange termijn trends, de, de veranderingen die we de binnen die 44 jaar dus uh, al hebben gezien. Dat is dat uh, de vogels uh, een deel van de populatie dus uh, structureel vroeger uh, begint met broeden. Ja, to toch om aan te passen aan de, dat veranderende klimaat. Ja het is precies, het is dus vastgesteld dat ze proberen uh, zich aan te passen. Ze hebben in de gaten dat... Uh, het klimaat verandert en um, vooral dat uh, hun voedselaanbod daardoor dus uh, op andere datums uh, beschikbaar is. En daar moeten zij toch hun broedseizoen op afstemmen. Maar wat we nou, uh, heel, dat is heel leuk, wat we nou de laatste jaren zien, het is al wat langer gaande bij, um, bij de mezen. Dat ze dus al beginnen met het broeden op de eieren... Voordat uh, het legsel uh, compleet is. Ja, normaal gaan ze pas broeden als ze alle eitjes hebben? Precies, als ze uh, bijvoorbeeld. Dat een ze kolm... allemaal tegelijk uitkomen. Ja, een kolm is die tien eieren heeft gelegd. Die begint op de dag dat het tiende ei gelegd wordt, begint die te broeden. Maar de laatste paar jaar gebeurt het structureel bij steeds meer uh, broedparen. Dat, uh, dat de vrouw dan uh, bij het zevende of achtste ei al begint te broeden. En dat leidt ertoe dat um, uh, de twee of drie jongen uh, pas later, een dag later uh, uitkomen. Er zitten een paar jongen op achterstand Precies. en een aantal anderen die, die, die passen zit, zich aan. Ja, die, ja. Zitten, die jongen die zitten bij wijze van spreken op de reservebank. Door structureel zoveel mogelijk vogels van een ring te voorzien, kunnen we daar een antwoord op gaan geven. Omdat of je dat, dus, een goede of je dat een goede strategie ja. is. Omdat je dus kunt gaan zeggen van de, de jaren daarop of je die vogels opnieuw aantreft, die jongen, of ze het dus overleefd hebben. En ook binnen dit nestje kun je zien. Kijk ik, nog blinde jonkies. Ik, ik hou even paar, twee jongen naast elkaar, Een paar pluisjes op de kop. Maar hier zit inderdaad een heel groot verschil. Daar. Bij deze twee kun je dus zien, um, um, hier zit al twee dagen uh, verschil tussen. Ja, want die ene heeft, heeft al echt uh, kleine, ja. kleine slagpennetjes. Uh, Precies, de lengte van de slagpennetjes, die is hier al iets van 5 mm. Mocht ik het een dus keer ja zo hoor, dan heb je voor de komende 44 jaar ook nog meer dan genoeg uh, onderzoeksvragen. Om, uh, als je al <laughs> hoort inderdaad hoe binnen een paar jaar... Uh, het, de, het hele gedrag van de vogels uh, al aan het veranderen is, dan uh, ja, maakt het voor mij alleen maar des te interessanter om uh, daar vooral mee door te gaan en om te kijken van, uh, hoe dat verder uh, zich door gaat zetten. Uh, en inderdaad, hoe, hoe, hoe op uh, populatieniveau of, uh, uh, de effecten daarvan zijn. Uh, zal een soort uh, uh, er verstandig aan hebben gedaan en dus uh, in aantal uh, ontwikkelen, een aantal toenemen, of uh, juist andersom? Dat is wat ons bezighoudt. Op naar de volgende. Op naar de volgende kast. We hebben er nog wat zitten. Hans Henkemans speelde van Claude Debussy de serenade voor de pop. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. In het hele land is er een explosie van het aantal padden en bruine kikkers. En dat is bijzonder, want door het extreem droge voorjaar... hebben veel amfibieën het moeilijk en zijn waarschijnlijk veel eilegsels verdroogd. Maar daar hebben kikkervisjes van sommige amfibieën iets op bedacht... Bij het droogvallen van de poelen kunnen ze versneld van gedaante verwisselen. Van dik kopje naar pad. Luister naar de meldingen op onze Venolijn op 035 6711 338. Met nee Jacht uit Apeldoorn. En toen we woensdagavond zochten naar een geschikte plek om de maanverduistering te zien... toen hoorden we de kwartel in het kniehoge koren roepen. Het was al een paar jaar geleden dat we hem gehoord hadden. Wellicht wordt 2011 een goed kwarteljaar. Hallo, Jacqueline Selmeijer. In Amsterdam, buitenveldig de donderdag, heel veel kleine kikkertjes van hooguit een centimeter groot springen op ons gras heen en weer. Ze zijn er druk mee met z'n allen. Dit is de heer Buijs uit Nijmegen. En ik wil even melden dat op zaterdag om 8 uur 's avonds in onze straat de eerste vlinderstruik staat. Hallo, mijn naam is Gerrie Afman. Uh, ik woon in uh, Amersfoort. Alle lindenbomen staan volop in bloei... en al anderhalve week horen we onophoudelijk het gezoen van bijen. Vandaag zag ik onder uh, vijf lindenbomen in totaal 18 dode bijen liggen. Met vrater Willy Broders uit de beeld... Zondag bloeide hier het Sint-Janskruid, genoemd naar Sint-Jan de Doper... Wiens feestdag wij vieren op 24 juni. Rond die tijd kwam die plant altijd in bloei. Nu, 12 dagen eerder. Ik ben Wilna Benning, woon aan de buitenrand van het dorp Zuidwolde in Drenthe. Toen ik in de avondschemering vanuit de achterkamer de tuin inkeek, was ik hevig verbaasd toen op enig moment een groot grijs-zwart dier mijn tuin in kwam hobbelen. Duidelijk zichtbaar waren de witte strepen op zijn kop. Geen twijfel mogelijk een das. De beelden hiervan zullen nog lang op mijn netvlies staan. Hallo, ik ben Aleida. Ik ben 9 jaar. woon in Kantens en dat ligt in Groningen. Er vliegt al een paar dagen een kolenbriefvinder in onze tuin. Met rieverij uit Oud-Beijenland. Woensdagmorgen zat ik al vroeg op de fiets. En wat heb ik veel moois gezien. Het eerste bloeiende boerenwormkruid. De eerste diep paarsroze kattenstaart. Verder groot kaasjeskruid met zijn prachtige roze bloemen. Rolklaver. En ook nog de mooie blauwe luzerne. Zeegrasprietplukkers gezocht. Het is een opmerkelijke oproep van de Waddenvereniging. Die is namelijk op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het verzamelen en uitzaaien van 100.000 zeegrasprieten. De stengels zijn nodig voor het uh, groot zeegrasherstelplan in de Waddenzee. Zeegrasherstelmedewerker <lacht> Josje Fens van de Waddenvereniging, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is nog eens een beroep om mee aan te komen op een feestje. Ja, ja. ja. Zeegras, herstelmedewerker. Uh, het gaat hier specifiek om, om groot zeegras. Waar groeit dat precies? Uh, het groeit op het moment eigenlijk in Nederland nog ja, nauwelijks. Er zijn een paar losse sprietjes uh, ja, bij een plek die heet Volhok. Maar, maar als het groeit, waar groeit het dan zeg maar, als je de scheidingslijn zeegrond uh, hebt? Zeg maar? Uh, het groeit op droogvallende platen. En het ja. komt eigenlijk heel nauw, maar over het algemeen is het ja, nul NAP. Dus zeg maar is het nou ja, de, de zeelijn uh, in, het, in een waddengebied. En hoe ziet groot zeegras eruit? Ja, het lijkt eigenlijk heel erg op, op gras. Het kan veel groter worden dan, uh, nou ja, dan het landgras, zeg maar. Mm -hmm. en, um, en wat het... is veel groter? Hoeveel centimeter ongeveer? Dat ik een beetje een beeld heb. Ja, in, in principe kan het twee meter worden. Dat wordt oh. het eigenlijk in, wow. het, in het waddengebied... Bijna nooit. Maar uh, nou ja, een halve meter tot een meter, dat, uh, dat komt wel uh, voor. Hietje, dat is nog eens wat als je dat moet uh, gaan verpotten, <laughs> zeg maar. <laughs> ja. Maar het is dus bedreigd, begrijp ik. In, in de Nederlandse Waddenzee komt het nauwelijks meer voor. Hoe komt ja. dat? Uh, het is eigenlijk begonnen met de afsluiting van de, van de Zuiderzee. Dus uh, de aanleg van de afsluitdijk. Mm -hmm. En uh, eigenlijk was er tegelijkertijd een, een ziekte toen... Uh, die ervoor gezorgd heeft dat het zeegas heel erg afnam. En die twee dingen samen hebben ervoor ja, gezorgd dat het steeds minder is geworden en uh, dat het uiteindelijk nu zo goed als verdwenen is. Ja, en nu is er dus een herstelplan. Mm -hmm. niet alleen omdat het zo'n mooi spul is, toch? Nee, het heeft eigenlijk twee belangrijke functies. Eén is, is gewoon voor het, ja, voor het ecosysteem, dat, uh, dat, planten, dat dieren zich daar kunnen verstoppen. Vissen kunnen hun eitjes daar heel goed aan, uh, aan het zeegras ja, vastplakken... Mm -hmm. En uh, wat, ook, wat we ook denken is dat het kan helpen uh, bij de zeespiegelstijging. Omdat zeegras zand vasthoudt tussen, tussen de sprieten, zeg maar. Ja. En uh, daardoor hoogt het hoogte watplaat op. En uh, dat zou goed kunnen helpen als de zeespiegel gaat stijgen dat het wat niet verdrinkt. En of dat echt zo is, dat is ook een van de dingen die we gaan onderzoeken. onderzoeken ja. Nu zoeken project. jullie vrijwilligers voor het plukken en het zaaien. Maar waar, waar pluk je dan? We plukken in, in Duitsland. Daar zijn nog een aantal plekken uh, waar veel groot zeegras groeit. Mm -hmm. En waar we zonder dat uh, we verwachten dat er geen schade zal plaatsvinden aan die velden daar. En dat houden we ook goed in de gaten. Dus we gaan het twee jaar doen. En mocht dit jaar toch blijken dat we eigenlijk te veel geplukt hebben... dan uh, doen we dat volgend jaar niet? Nee, dat, dat is duidelijk. Maar ga je er dan ja. met z'n allen in een busje daarheen? Een soort plukreisje zeg maar, met vrijwilligers? Of hoe ja. moet ik dat zien? Ja. ja, we gaan daar met een busje heen. En uh, waarschijnlijk dat we twee getijden nodig hebben om, om te plukken. En uh, nou ja, dat, dat gaat dan in, in grote zakken. Nemen we dat mee naar Nederland. En dat blijft, zodat het koel en vochtig blijft. Ja. En dan uh, zaaien we dat weer uh, uit. Nou, vrijwilligers zijn dus hard nodig, begrijp ik. Uh, mensen die meer informatie hierover willen... Die kunnen terecht op uh, onze website daarover. Dankjewel, je wel, Josje Vens van de Waddenvereniging. Wij gaan snel naar het nieuws. wordt gelezen door Mark Visser. Als je ziet dat de wereldbevolking groeit en dus de vraag naar grondstoffen... dan kun je als belegger snel profiteren van schaarste.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 KIA, waar zeven jaar garantie de standaard is. Let op. Geld lenen kost geld. Radio 1. Het NOS-journaal. De voormalige Sovjet-dissidente Jelena Bonner is overleden. Bonner was de weduwe van André Sakharov, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1975... en een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten van de Sovjet-Unie...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 Het Olympisch goud van Judoka Anton Gezink in Tokio 64 wordt gezien als zijn grootste prestatie. Maar drie jaar daarvoor wordt hij wereldkampioen door drie Japanners op een rij te verslaan. En dat was nog nooit eerder vertoond. De nacht van Anton Gezink, vanavond 10 uur, Nederland 1, andere tijden sport. If you need me, Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. Dal Express. Excellence. Simply delivered. Het is uh, drie over half negen. Het is tijd voor een nieuwe columnist. En dat is vandaag. Kom maar, Marlene. José, zo wel vandaan. Rotje Desk, Marlene de Ja, Kronenberg. Jan Mulder. Geboren in het Groningse Bellingwolde en momenteel inwoner van Nieuwolda. Ook gelegen in het noorden van ons land. Jan heeft dus altijd al gehouden van groen om zich heen. Of het nu zijn woonsteen betrof of de voetbalvelden van windschoten Brussel of Amsterdam. Waar hij zijn kunsten als spits vertoonde. Een groen mens dus. Maar houdt hij daarmee ook van duurzaam? U hoort Jan Mulder. Toen ik een paar jaar geleden naar het Oldamt in de provincie Groningen verhuisde, mailde Kees Vans met deze gelukwens. Jan, je woont in de mooiste luchten van Nederland. Weissenbroeg, Maares en Mesdag schilderden de wolkenpartijen boven Delft en Scheveningen. Goed werk, niks om aan te merken. Maar die jongens zijn nooit in zeil geweest met een ezeltje. Jammer, ze hadden zich kunnen uitleven in betere schilderijen. Bij een mooie lucht hoort een mooie horizon. Ook die kunnen wij u leveren, vooral ook dankzij het feit dat deze streek weinig bosrijk is en het uitzicht dus niet wordt belemmerd. Er zijn zelfs actiegroepen die het verbouwen van maïs willen verbieden omdat dit gewas te hoog zou groeien 2,5 meter. Ik heb een verrekijker gekocht. Aan een leertje om mijn nek hangt hij op mijn borst. En de beentjes van deze ooit zo schitterende stervoetballer steken nu in rubberen laasjes. Ik ben gelukkig met mijn Groningse koolzaad, lucht en horizon. Maar de grote vijand van het landschap slaapt niet. GroenLinks. De duurzame, god wat haat ik dat woord. De duurzame windmolenmafia trukt, moddert en smeert, betaalt zich een weg... door de bestuursinstanties van Rijk, provincie en gemeenteraad... En heeft al grote delen van Groningen kapot gemaakt met zijn draaiende windmolenkermis in de mooiste lucht met horizon van Nederland. Het deerniswekkende beeld levert nauwelijks energie op, maar de invloed op het karakter van het landschap is vernietigend. De betovering van Tüchem is al bijna naar de vaantjes... dankzij de beleidsbepalers van linkse signatuur en gesteund door de kooplieden van de VVD. Zingen de Scandinavische windturbine grootverdieners op het graf van het Nederlandse landschap nu al luid hun bittere lied van de windenergie met dat ene vervloekte woord: Duurzaamheid. Van de Franse componist Jean-Philippe Rameau was dit de R. en Rondeau uit de balletsuite Dardanus. Mooi die, Jan Mulder. Wat, ja. Het, ja, wat het Goeie vanmorgen, stem? Was. Ja, we hadden het vanmorgen al over geluiden. Dat is ook het thema op Oerel deze week. Geluid van een eiland. En Jan Mulder, dat is weer eens een ander geluid, zeg. Afgelopen maandag heeft Greenpeace een deel van de Noordzee uitgeroepen tot zeereservaat. Het gaat om de Klaverbank in het noordelijk deel van het Nederlands Noordzeegebied, zo'n 160 kilometer uit de kust van Den Helder. Greenpeace voert de hele maand actie om aandacht te vragen voor onze onderwaternatuur. Op de Klaverbank vaart het schip de Slijpner van Greenpeace om actie te voeren... en met robotcamera's onderzoek te doen naar het leven op de zeebodem. Joost Huizing is met een snelle boot naar de Slijpner meegevaren... met enkele bemanningsleden, bemanningsleden die hun collega's daar gaan aflossen. Dat was een mooie tocht, hè? Ja, <laughs> mooi toch? Met 50 kilometer per uur tussen de boortorens door, langs de gasplatforms... Nou, Dat had ik dus niet verwacht dat er zoveel in die Noordzee ligt. Ja, aan en gasinstallaties uh, nee. en al die dingen. Je bent bijna nergens buiten het zicht van menselijke nee. activiteiten. Er zijn heel veel containers, schepen, vissers. Ja. Lekker. Nog een metertje van het grip af. Oh ja, daar komt de touwladder. Kunnen we er iets naar voren? De is niet zo hoog, maar het is ook nog. Uh, ja, niet mee gaat, er, er zit een ander slingermoment in het schip. Het is traag, ja. traag slingermoment. Ja. En, en en wij, wij zijn licht, ja. wij slingeren snel. Ja. Hoe hoog zijn de golven nou? Een meter? Uh, anderhalf, ja, dat is opgegeven ook. Maar er staat er wel eentje tussen van, van twee meter ook af en toe, ja. Maar uh, de gemiddelde zwel is anderhalf meter op dit moment. Zwel? Ja. Is zwel, is Ja, golven, Mooi, ja, wel. Engelse ja. term. ja. <laughs> <laughs> Everybody alive? Oh, yeah, we kunnen Nederlands spreken. Iedereen een zwemfestje? ja? ja? Oké. Okay. Ja, ja. Die is er klaar voor. Misschien dus moet je je microfoon even wegdoen. Ja, ja, ja. Oké, nu uh, horen ze me alleen maar. Goed opletten, hoor. Moet je voet op de trap zetten. Zo. Welkom, Joost, hier op de MV Sleep naar het uh, <laughs> skip van Greenpeace op de Noordzee. Laten we nog even een stukje klimmen. Oh, ik ben aan boord. Oh, wel jongens. Ik moet heel even. Ja, maar als je gaat kort. We gaan meteen beginnen, hè, toch? Ja, we gaan meteen beginnen. We hebben niet zoveel tijd aan boord, dus meteen kijken hoe het er onder water uitziet. Oké, okay. Nemo Free Forward. Er komt hier uh, krachtstroom op, dus ze moet even afstand houden. Het apparaat heet de Nemo. Ja, Nemo. Onze lieveling zou je kunnen zeggen. Want uh, dankzij deze onbemande onderzeeën kunnen wij dus heel goed zien wat er onder water allemaal leeft. Hij heeft twee lampen aan de zijkant en er zitten vier propellers op. Die worden nu getest. We doen altijd even ja. een test voordat hij het water in gaat. zelfs dus als je met de auto even kijkt of de richtingaanwijzers het doen. En omdat je vier propellers hebt die in alle richtingen kunnen bewegen kun je door het water varen en naar iedere plek gaan die je maar wil. Hoe diep gaat hij? Hij kan in ieder geval een paar honderd meter diep. We zitten nu op het schip boven, moet je zeggen, de Klaverbank. Waarom heet dit erg een bank? Van vroeger uit heeft hier een gletsjer gelegen. En daardoor heb je een aantal heuvels, zeg maar, gewoon zandbanken. En vandaar de naam Klaverbank. Heb je ook steen, eindmorenen? Ja, je ziet verschillende soorten bodems hier. Zowel zand als grind als kleine stenen en er zijn ook gebieden waar echt flinke stenen liggen. Ik ga even kijken nu, want ik hoorde al roepen dat hij nu gelanceerd gaat worden. Dat klinkt ook heel spannend. recht houden. Het is altijd een beetje spannend, dat lanceren van de Nemo, omdat je toch op de Noordzee met best wat golfslag te maken ja, hebt. Ja, hij gaat behoorlijk heen en weer, ja. nu hij aan die kabel hangt. Je ziet hem zo uh, onder water verdwijnen. Ja. More? more cable. Maar waar komen de beelden binnen? Want hier is nu aan boord vrij weinig meer te zien. Hier binnen onder dek zit de control room. Mogen we je er ook naartoe? Jazeker. Alpas voor het uh, afstapje. Nou, Dit is hier een de deks in deze container Hier hebben we de controlroom ingericht. In, in een container in het ruim. Dit is Kenneth, Kenneth is de piloot. Dag Kenneth Hallo, we komen juist op de bodem. Dit zijn livebeelden, hè? Ja, dit zijn livebeelden. Dus hij heeft net de bodem bereikt. Het water is veel helderder dan ik had gedacht. Ja, de Klaverbank staat erom bekend dat het zicht vrij goed is. Omdat dus de, de bodemstructuur wat zwaarder is. Je ziet hier wat stenen en wat grind. En ook en water... een heleboel kleine visjes. Ja. Je ziet daar een school uh, oh ja, in het zwemmen. wegzwemmen. Ja. Als hij hier nu weer gaat liggen, dan lijkt het net alsof hij niet meer is. Ja, het gaat helemaal op in zijn omgeving als een soort kameleon. De Klaverbank is een van die gebieden die op de Noordzee, op het Nederlandse deel, eigenlijk natuurgebied is. Maar uh, niet die erkenning krijgt. Het is uh, officieel, net zoals bijvoorbeeld de Hoge Veluwe, echt een natuurgebied, staat ook op een Europese gemeenschappelijke lijst. Uh, het enige verschil is dat de Hoge Veluwe bescherm je echt. Daar ga je niet met een tractor en een ploeg dwars doorheen. Maar wat betreft de gebieden, de natuurgebieden in de Noordzee. Wordt er nergens op gelet. Dus iedereen kan alles nee, ik, doen en niet Ik, ik die breek je even, want hier moeten we even naar kijken. Zo. Fantastisch. Wat zijn dat voor sponsachtige beesten? Een koudwaterkoraal, dat heet Dodemansduim. Typisch voor, uh, Daar voor heb de Ik heb ik wel eens van gehoord, maar ik heb het nog nooit gezien. Pal beneden ons, ja. Ik geloof net een beetje aan stuurboord van het schip. Als je het zo ziet, lijkt het meer alsof het uh, ergens in de Caribe is of zo. Ja, het, het ziet er best exotisch uit. Ik had dat zelf ook niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik dacht vroeger altijd dat de Noordzee een, een grauwe, kale soep was. Maar het tegendeel is Met waar. alleen maar een zandbodem. Ja, hier en daar van die, van die lullige kleine schelpjes. Ja. Maar er is echt heel veel bijzonders te zien. En Nemo schuift verder over de zeebodem. Dat herken ik zelfs. Dat is een zeesterretje. Daaronder zit van een zee aan de mond. Bijna op ieder vierkante centimeter valt er wat te beleven. Hier hebben we dan een zeeën. Wat je hier hebt, deze soort waaiervormige ja? diertjes, dat zijn eigenlijk kokerwormen. En die steken eigenlijk hun kopje buiten om zo voedsel te vangen. hebt u vooral deze. veel bulken tegen? Een hele grote witte slakken met zo'n uh, grote huis op hun de rug? Ja. Deze hebben we nog niet eerder gezien. We hebben al een aantal naakslakken gezien. Maar uh, deze slak is de eerste die we hier tegenkomen. Nu hebben jullie al twee weken dit soort prachtige dingen mogen bekijken. Maar je ziet ook de plekken. Waar het niet meer goed is. Je ziet dus ook op de Klaverbank, dit natuurgebied, wat wij nu hebben uitgeroepen tot zeereservaat. Dat daar uh, heel veel sporen te zien zijn van sleepnetten. Verschillende soorten sleepnetten die door die bodem heen ploegen en daardoor de boel kapot maken. En ze hoeven maar één keer over een stukje grond te gaan. En dan duurt het jaren voordat zich dat weer herstelt. Je vergelijkt het net met de Hoge Veluwe. Ik moet zeggen, ik heb hier nog geen boswachter gezien. Nee. Code Boswachter is nog steeds niet gesignaleerd. En wij vinden dat heel erg jammer. Dus op dit moment uh, is Greenpeace Code Boswachter. Maar van Greenpeace verwacht ik wat meer dan alleen maar mooie plaatjes. Wat zijn nu de plannen? Waar het ons om gaat is dat wij staatssecretaris Henk Bleker willen aansporen om echt werk te gaan maken van natuurbescherming op de Noordzee. Ik heb toen we aan boord kwamen daarnet goed rondgekeken. Ik heb geen betonblokken aan boord gezien. Uh, of liggen die nog ergens anders? Nee, ik kan u garanderen, betonblokken hebben we niet aan boord. Maar zo'n soort actie? We hebben in 2008 bijvoorbeeld hebben we bij het Duitse Zield stenen in een gebied gegooid waar ze ook van natuur uh, voorkwamen. Daar was toen ook een hoop gedoe over, maar uiteindelijk zie je dat dat een heel goed effect heeft gehad. Want die stenen, daar hebben we nu beelden van. En je ziet dat daar gewoon weer een, een grote biodiversiteit ontstaat. Je ziet dat er weer allerlei leven op en om die stenen komen. Kom op dan, ook met stenen bij de klaverbank. Ik zie hier op de, de beelden van Nimo dat er ook wel wat stenen liggen, van nature. Ja, ze komen hier van nature voor, in, in, zeker in sommige delen van de klaverbank. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar we beginnen ermee om de vissers gewoon te vragen om hier weg te blijven. En we zouden het liefst eigenlijk samen met de vissers een vuist willen maken na de politiek... om nou eindelijk een keer een goed systeem te maken. Waarbij je niet zit met die rare bijvangst van beesten die we dood overboord gaan... en dwars door natuurgebieden heen. Je zou toe moeten naar een systeem van afgesloten gebieden... waar de natuur zich kan herstellen, dat ook weer visjes daar naar buiten zwemmen. En in de rest duurzaam vissen, met goede methodes. Daarnet een vergelijking met de Veluwe. Er wordt ook wel eens gesproken, de Klaverbank als het Zuid-Limburg van de Noordzee. Ja, nou dat komt omdat volgens de wetenschappers er hier het meeste soorten, verschillende soorten leven voorkomt. En het ook een beetje glooiend is. De Klaverbank is een, een klein gebied. Het is slechts 2% van het hele Nederlandse deel van de Noordzee. Er gaat een gleuftwast doorheen. Die is wat dieper. Die is 60 meter diep. En daar wordt heel veel gevist. Daarnaast zie je dus dat er zowel verschillende hoogtes zijn ook, als ook verschillende bodemsoorten. Waar ik wel echt van geschrokken ben is dat wij vissersboot hebben gezien in dit een zeereservaat, de klaverbank... en dat je dan eerst een schip ziet dat op langustines vist. En je ziet door het bijvangstgat, dat is zo'n gat in de romp... daar komt alles weer uit wat ze niet kunnen gebruiken. En daar zag je gewoon grote schollen en andere vissen uitkomen... want dat konden ze niet gebruiken, ze vangen alleen langustines. En vervolgens zie je een heel groot schip van 35 meter van die sleepnetten... die op school vist... En die haalt weer alleen de school naar binnen en gooit de rest overboord. Inclusief langoustines. Inclusief langoustines. Het is natuurlijk een absurd model dat wij op die manier vissen. Dat je er iets uitpikt waar je toevallig een uh, stempeltje voor hebt gehaald. En dat je de rest gewoon dood overboord flikkert. We gaan nog even kijken, want het is, ja. het is veel te mooi om er maar uh, doorheen te blijven praten. Net in het hoekje zag ik een En Onze piloot die vaart nu, als ik weet eigenlijk niet of ik vaar of vlieg of wat ik moet zeggen. Maar hij zweeft over de bodem. Gewoon met twee op... joysticks. He. Ja. Het gaat heel simpel. Zeeegutje net daar ja, op de top. Ja, ja. Als je een beetje inzoomt op bijvoorbeeld zo'n grotere steen, dan zie je onmiddellijk dat daar zich allerlei leven. Dus iedere keer weer een verrassing dat je toch weer leven tegenkomt. Soms ook leven, een soort van garnaaltje dat zich helemaal aan de kleur van dat mos heeft aangepast en daar stiekem eens eentje rustig wat zit eten. Dat is echt fascinerend hoeveel leven er op zo'n bodem zit. Wat is het mooiste wat je gezien hebt tot nu toe? In twee weken klaar voor bank. Dat wij uh, vanochtend drie of vier grote kabeljauwen rustig in dit gebied zagen fourrageren. Die zaten een beetje ja. zo te rommelen tussen de stenen. En we weten dat het niet goed gaat met de kabeljauw. Negen van de tien kabeljauwen worden al weggevangen voordat ze eitjes, voordat ze voor het nageslacht hebben gezorgd. En als je dan die dieren in zo'n natuurgebied tegenkomt, dan is dat een soort van steuntje in de rug. Van hier doen we het voor. Dat hebben wij net weer gemist. Net nou, te laat gekomen. Wie weet, wie weet zien we zo nog iets. En mij spreekt, vooral die grotere beesten, spreekt mij als mens toch altijd meer aan dan het hele kleine. Maar het hele kleine is natuurlijk ook heel bijzonder. Jij hoopt gewoon dat er zometeen een, een dolfijn langs komt. Nou ja, feitelijk hebben we eer gisteren, s'avonds, een dwerfinvis gezien die gewoon net naast het schip opdook. Ik heb het op film, ik kan het niet bewijzen. Echt, dat is fantastisch. Ik zie daar hierachter een heel klein uh, kreefachtig die tevoorschijn komt. Geel, groen, blauw... De Noordzee is exotischer dan je denkt. Niemand weet wat er aan Nederlandse wildernis... ...op uh, 100, 160 kilometer van de kust zich afspeelt. Terwijl het wel echt prachtige Nederlandse natuur is. Zullen we nog eventjes naar de brug gaan... ...kijken of er toevallig op dit moment een, een visser in de buurt is? Ja, is goed. Even doen. Mooi uitzicht. Er komt een helikopter aan. Die is trouwens van de organisatie uh, Vissen Noordzee vrij. Hè? Of leef. ja, of, uh, ja de, nee. Dat nee. is <laughs> dus de organisatie Duik de Noordzee schoon. Zo was het. Ja. Wij gaan naar binnen. Er zijn andere verenigingen die willen ook laten zien hoe bijzonder het hier allemaal is en dat het echt de moeite waard is. Buttendik, Buttendick. Ja. Wat heb je nou in Mensen zijn van Krimpis en we vroegen uh, ons af of u even met u wilde praten over het uh, instellen van een zeereservat. Nou, dan moeten ze niet allemaal inhouden. De natuurgebieden als zeereservaat, dat ziet u niet zitten? Nee, dat zie ik niet zitten, meneer. Ik ben al uh, 35 jaar visserman. En ik heb nog steeds niet het idee dat ik de Noordzee en het vermoesten Als we bijvoorbeeld een halve eeuw teruggaan. Toen zwommen er nog blauwvintonijnen in de Noordzee. En toen waren er nog heel veel haaien en roggen. En toen was er nog genoeg kabeljauw. Ziet u dan niet ook dat er toch wat verandert met die zeenatuur? Dat er minder vissen zijn en minder verschillende soorten over? Nee, ik weet het niet. Vriendelijk vragen helpt niet. Nee, dat klopt. Wij zijn Queenpeace en we willen ons eigenlijk niet tegen die vissers richten. We proberen juist de politici zover te krijgen dat ze dit gebied echt gaan beschermen. Het enige is wel, ja, de vissen zijn nu op dit moment natuurlijk wel degene die de schade aan het bodemleven ja. en aan de, hè, aan de natuur uh, veroorzaken. Dus we proberen ze dan buiten het gebied te houden. Ja. En hoe we dat doen, dat, ja, dat zeggen we nooit van tevoren. Er komt nog een actie? Wij, wij voeren op dit moment actie voor de Klaverbank. En dat zullen we blijven doen. Dank je wel. Heel goed, dank je wel. Pianist Andras Schief speelde de Allemanden in Best Groot van Johan Sebastian Bach. Niet alleen Greenpeace maakt zich sterk voor de Noordzee. Ook een team van Duik de Noordzee Schoon. Een club van duikers die visstuig lossnijden van scheepswrakken. Uh, Duik de Noordzee Schoon is deze week op expeditie uh, naar de Doggersbank. Want ook die moet wat hem betreft zo snel mogelijk worden uitgeroepen tot zeereservaat. Tien dagen lang zijn marinebiologen en onderwaterfilmers bezig geweest... om de onderwaternatuur in kaart te brengen. En wat blijkt? Er zijn soorten gevonden die voorheen nog nooit... op de Nederlandse zeebodem zijn gesignaleerd. Aan de telefoon een van de expeditieleden, bioloog Peter van Bracht... op expeditieschip Commandant Fourco. Uh, Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, mijn oog. Wat, wat hebben jullie precies uh, ontdekt? Ja, we hebben eigenlijk van alles gezien. Uh, we hebben in ieder geval een aantal van Nederland nieuwe soorten ontdekt. Dat zijn een aantal weekdieren. Dat zijn onder andere slakken, maar ook zee We hebben een aantal schaaldieren hebben we aan de Nederlandse zorglijst kunnen toevoegen. Uh, we hebben een meduze, een kwalletje, uh, we kunnen toevoegen aan de Nederlandse faunalijst. En er is zelfs ook nog een crinoïd uh, een gevonden. En verder hebben we nog een aantal uh, materialen verzameld die we nog moeten verifiëren. Uh, waarvan we nog niet zeker weten wat voor soort het is. Dus alles bij elkaar toch uh, rond de tien soorten uit waarschijnlijk. Rond de tien nieuwe soorten, waaronder een nieuwe kwal. Um, hoe bijzonder is dat, Peter? Ja, het, het, op zich uh, is het natuurlijk bijzonder dat we in Nederland binnen een paar dagen met een paar mensen zoveel nieuwe soorten kunnen toevoegen aan de lijst. Uh, dat valletje is een uh, soort die wat meer in, uh, in open zee voorkomt en dat is een, uh, een gebied waar we weinig dagvers uh, kijken. Dus uh, ja, een spectaculaire waarneming. Nu hoorden we net uh, Joost Huizing uh, vanaf uh, hij was met Greenpeace op de Klaverbank. en hij sprak over ja, het is ja. onder water een soort Caribisch gebied lijkt het wel. Um, geldt dat ook voor de Doggersbank? Uh, ja, nou, De Doggersbank en de Klaverbank zijn toch heel andere omgevingen. De is meer zand, de Klaverbank is een uh, grindbodem. Uh, dat geeft wel een heel ander beeld. Maar we hebben in ieder geval op beide gebieden hebben we toch soorten gevonden die in Nederland uh, nog niet eerder zijn waargenomen. Uh, maar vooral inderdaad op de Klaverbank hebben wij gebieden gezien waar de, de bodemvisserij waarschijnlijk toch wel erg veel schade heeft aangericht. Dat konden we vooral zien aan het Dodemansduin. Dat is het uh, enige koraal wat we in Nederland hebben, uh, wat in uh, de Zeeuwse Delta al verdwenen is. Maar op de Noordzee nog redelijk voorkomt. Uh, maar ja, typisch het beeld zoals we dat op de Waarderbank zagen, dat gaat eigenlijk wel de schade van het bodem vrij aan. Ja. Uh, wat moet er gebeuren om die, nou ja, onder andere die dode en al die andere prachtige soorten te beschermen daar op de Doggersbank? Nou, ik denk dat sowieso uh, de, de wrakken, uh, de wrakken die geven heel veel hartstikke straat waarop van alles nog wat uh, kan groeien. Daar hebben we ook de meeste nieuwe soorten gevonden. Maar ook de klaverbank en de Dolphinsbank, uh, in verband met een hele typische bodemgesteldheid, uh, dat dat gewoon gebieden moeten zijn die beschermd worden. Uh, dat kan haast niet anders. Dat, uh, uh, als we in Nederland op het vaste wal uh, een gebied hebben waar een soort uh, voorkomt die nergens anders in Nederland voorkomt, dan uh, is het gelijk beschermd. En op zee blijft het gewoon uh, ja, een open akker waar iedereen zijn net in kan gooien. Ja. En kader kan aanrichten. Dat kan gewoon niet. Dus uh, tijd voor actie. We moeten ons sterk maken voor het beschermen van die hele bijzondere gebieden op de Noordzee. Peter van Bracht van de stichting Duik de Noordzee Schoon. Heel hartelijk bedankt en succes nog daar op zee. En uh, wij zijn zo direct terug na uh, 9 uur. Tot uh, zo direct. Instituut Itsema presenteert...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 Dit is Radio 1.